Israël is diep teleurgesteld dat de Verenigde Staten bereid zijn om samen te werken met de nieuwe Palestijnse regering die wordt gesteund door Fatah en Hamas. Israël boycott de nieuwe coalitie omdat Hamas een beweging is die wil dat de staat Israël wordt opgeheven. De VS vindt de steun van Hamas geen bezwaar omdat de leden van de regering technocraten zijn die geen banden hebben met Fatah en Hamas. Het weer, zonnig, later in het Binnenland kans op een bui. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen meer buien en wat koeler. Aan het eind van de week een stuk warmer. Dit, was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel vertraging op de wegen rond Rotterdam. Door een technische storing blijft de van Briden Noordbrug openstaan. De weg, de A16 tussen Breda en Rotterdam, is in beide richtingen dicht. bij de van Noordbrug. in beide richtingen zijn lange files. Het verkeer moet omrijden via de Benelux-tunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, dankjewel Angela en uh, Dolly ja. We kwamen, we, we kwamen elkaar net op het strand tegen. Hè? Geweldig, hè? Ja, en we dachten, laten we maar even doorlopen naar de studio. Ja, zo hè? is dat. En gaan we eens kijken of we er een gezellig lunchuurtje van kunnen maken. Zo is dat. Twee uurtjes, maar liefst. En, uh, Kijk eens aan. Ja, luisteraars, uh, voor ons de vuurdoop vanmiddag. Want, uh, ja. Het enige gat in Zandvoort is gevuld. Vanaf een, hele hoop gaat op, een hele hoop gaat op het strand. En uh, ik ben met mijn schep aan de, in de weer geweest vanochtend. Er was nog even Keuilig wat vanavond. over hier in de studio. En dat is het gat wat uh, ja, Ruud achterliet. Want die is natuurlijk van maandag tot en met uh, woensdag, donderdag, vrijdag. Zeg ja. Maar, hè. ja, alleen met... dinsdags niet. Ja. ja. Ja, precies. Met CFM luncht. Ja. En uh, ja, we lunchen heerlijk. iets smakelijk overigens allemaal, luisteraars. Want uh, dat is natuurlijk uh, erg belangrijk als je gaat lunchen dat het ook smakelijk is. <laughs> maar ik heb een trieste mededeling. Oh jee. Ja. Oh jee. No ja. milk today. Ja. Echt waar? Ja. Oh. <laughs> de belk is op. Ja, dan moet wel even de tune stoppen no natuurlijk. En we hebben geen koeien in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 Left is a place dark and lonely, a terrace house in a main street back of town. becomes a shrine when I think of you only, just two up to down. No milk today. No today. It wasn't always so. The company was gay. We turned night into day as music played. The faster did we dance. We felt it both at once. The start of our romance. How could they know? What this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know A palace that had been Behind the door When my love reigned as queen No milk today My love has gone away The bottle stands for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 Wat een pech hè, helemaal geen melk vandaag, uh, Dolly. Moeten we weer aan die zure chederans? Ja, <laughs> nou, maar ik zag dat jij je eigen melk hebt meegenomen, of niet? Ik? Ja. Ik, ik zag, je een heb ik altijd bij me ik, ik, zag een koe, ik zag een koe in de keuken staan. <laughs> <laughs> Vessen kan het niet. Hé, <laughs> hey, maar ik heb toch ook ja. nog weer goed nieuws. Wat dan? Want we hebben wel bread. Oh, brood hebben we wel? Ja. Nou, kijk eens aan. Dus van de honger gaan we hier niet uh, creperen. Zeker weten. Dismal <laughs> day zo heet het nummer. Dagelijks brood. Ja, dat was David Gates, de, de, de zanger van Brad. Ja, lekkere muziek hoor. En uh, wat vind jij daarvan, Dolly? Wat is jouw favoriete muziek eigenlijk? Want uh, daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar, natuurlijk. Ik, ja, ik hoop dat de luisteraars er ook nieuwsgierig naar zijn. Ja, ik vind alles mooi op zijn tijd. Ja. He, van hazes uh, tot aan, uh, noem eens wat op: Pink Floyd. van... van... Chopin naar, uh, naar Danny de Munk. Ik weet ja, van alles. Ja. Folklore muziek vind ik ook heel erg mooi. Ja, ik weet, ik weet dat de luisteraars natuurlijk ja. van Ruud gewend zijn... dat ze ook nog wel eens wat Beatles voorbij horen komen. Dat is waar, ja. En jij? <laughs> en misschien deze week ook Stones, want er is natuurlijk Pinkpop luisteraars. -pop. Ja. ja. En uh, ik heb begrepen dat de, de, de parkeerplaatsen... er zijn speciale parkeerplaatsen uh, ingeruimd voor rollators. Is dat zo? Ja, omdat het... In verband met de leeftijds... En die worden allemaal... Die worden allemaal zwart geschilderd. Painted ja, black. Paint ja, oké, oké. Okay, okay. Painted black. En, ja. en dan, uh, ja, dan komen die mensen allemaal luisteren naar de Stones. En die zingen ja. dan uh, We Love You. Ja. En uh, dan, uh, dan zingen die mensen weer met z'n allen. Uh, ja, you can always get what you want. Ja, en uh, ja, ja. en dan hoe dan zit ook. het met de satisfaction? Dan zingen ze daar ook nog wat over? Ja, en, dat, dat is get natuurlijk. Get no. Ja, nee, <laughs> dat, dan gaat dan vanaf Let's Spend the Night together, hè? En, dan, oh, ja, en, dan, ja, ja. en dan pas satisfaction natuurlijk. Ja, ja, en dan rennen ze weer gauw terug met ja, de rol sommige ja. Sommigen <laughs> zijn dan weer, uh, zeg maar, verslaafd aan Brown Sugar. En, uh, maar ik denk dat het voor de meeste mensen uh, toch de last time wordt, luisteraars. It's all over ja. now voor de Rolling Stones wat dat betreft. Ja, ja, ja. Want, uh, ja, het is toch, uh, de leeftijd begint toch mee te spelen. Alhoewel die Mick Jagger, die holt nog over het podium hoor. Ja, maar ik, wat, wat zal hij daarvoor gebruiken om zo hard te kunnen rennen? Of zal hij echt zo sportief zijn, denk je? Nou ja, hij kijkt veel films van uh, Speedy Gonzales en zo. En, uh, dat, Kijk eens, dat... arriba! Uh, ja, <laughs> hey, ik, ik heb voor jou nog een raadseltje, uh, Dolly. Well, laat eens horen. Ja, uh, uh, hij is geen homo, maar hij is toch uit de kast gekomen. Hij is geen homo en toch uit de kast gekomen? Ja. Eh... Uh, uh, Komt-ie uit Friesland? Ja! Echt waar? Helemaal goed! Is het Siep? Siep van de ploeg. Moet je kijken eens aan. We gaan lekker naar zonder woorden. Mooi. Nooit gelogen, nooit bedrogen... Maar het is anders dan voorheen... Wel als maatjes door één deur... Maar minnaast zonder kleur... Ik voel me zo alleen... Lege dagen zonder klagen...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 The man Ja, prachtig nummer van Siet van der Ploeg, de zanger, eh, natuurlijk van de kast, bekend. Nou, ik heb, ik heb nou, ondertussen even gekeken of Dolly op de kast kon krijgen, maar nee hoor. Ik blijf, ik blijf wel lekker opzitten. Zo is dat, ja. Gezellig. Hey, uh, Dolly, uh, ja. je, uh, je, je uh, hebt geloof ik iemand die woonruimte zoekt. Ja, dat klopt. Eh. Um... We, we hadden eigenlijk gedacht, Charles en ik, ja. uh, toch? Ja, om een uh, nieuw rubriekje op deze dinsdag te gaan brengen. En uh, daarmee willen we uh, u oproepen om uh, een, een oproep te plaatsen. En die willen wij dan voor u uitzenden. Zodat de zandvoorters uh, weten dat u daar iets op zoek bent. Of dat u iets in de aanbieding heeft. En, ja. uh, dat het mag, leek niet, ons mag niet commercieel zijn. Hè? Het, moet, het, nee, moet, kijk, het moet gewoon als u op zoek bent naar, naar een, een boekje of een plaat of uh, kijk, wellicht bereiken wij dan weer iemand die denkt van, hé, hey, dat heb ik nog in de kast liggen, dat bied ik dan aan. Nou, we hadden het net over en, de kast, dus dat komt goed uit. Nou toch? ja, zie je wel, die kast die <coughs> blijft als een rode draad door ons programma gaan. Ja. Nee, maar zo heb ik dan vandaag een, een mevrouw uit Brabant. Een alleenstaande dame. En die zoekt uh, woonruimte in Zandvoort. Die wil ook heel graag in Zandvoort komen wonen. Ja. En zij zoekt een, een ruimte dus voor één persoon... En uh, ze kan zo rond de uh, 700 euro aan huur betalen. Is dat in inclusief top. of exclusief? Of? Ik denk dat zij dat exclusief bedoelt. Oh, nou, Dat is en, een uh, aanzienlijke huur dan, want dan komt er nog ja, zo'n 200 euro bij. Dus ja, dus... zoiets. Maar goed, dat is wat zij uh, ongeveer uit kan geven. Goedkoper is natuurlijk altijd welkom. Dus ja. mocht u denken van, hé, hey, wacht even, ik weet iemand die verhuurt iets... of ik heb zelf, zelf iets in de verhuur. Neemt u dan contact op met mij. Uh, dat kan via Facebook... Uh, op Dolly Tempierik. Dus facebook.com slash Dolly Dat kunt u ook via een persoonlijk berichtje doen. Als u en dat Pierik heeft. is Pieter Isaac Eduard. Uh, ja, Richard Isaac Karel. Ja. Of u kunt natuurlijk even bellen naar de studio. En het telefoonnummer daarvan is 023 57. Dan moet ik eventjes gaan spieken... Even kijken hoor, jongens. Dat ik geen verkeerd nummer ga geven, natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Ik wist nee. ook niet dat je het al zo snel zou doen. Dus. <laughs> Zet ik je voor het Even blok? Even kijken. Ja, beetje wel. beetje wel. Een beetje verrast. Het, het, het nummer is dan 023 57 303 93. Of naar 023 57 31969. Dus mocht u uh, woonruimte in de verhuur hebben... Voor het hele jaar door zo rond de 700 euro. Neemt u dan alsjeblieft contact met, u, met ons op. En dan koppelen wij u... Door naar de mevrouw in Brabant. Nou, is het nou de bedoeling dat zij echt een heel appartement gaat huren voor dat bedrag? Of neemt ze ook genoegen met een grote kamer met, met een eigen keuken en een badvoorziening en zo? Nou ja, daar valt allemaal over te praten. Ja. Kijk, zij zoekt woonruimte en. Uh, nou ja, dat gaat dan in ons rubriekje en uh, dan koppelen wij dat aan elkaar. Ja, nou, toch? Zullen ja. we het zo gaan doen, Sharon? Ja, ja, Het ja. lijkt me een leuk rubriekje. Dus mocht u uh, iets, iets hebben dat, uh, waarvan u zegt: hé, hey, dat zoek ik. En dat wil ik via de radio even laten oproepen of uh, wat dan ook. U kunt altijd contact met ons opnemen over de, met de telefoonnummer... wat wij u net gaven, of via Facebook. Nou, dat, En dat zenden we dan uit zo rond kwart over twaalf. Kwart over twaalf wordt de vaste rubriek. Helemaal nou, leuk. Helemaal gezellig. Uh, Hebben we nog muziek? Ja, zeker. Want die mevrouw die hier komt wonen... die komt dan ja. niet naar eentje wonen. Maar ja. voor, voor je het weet hoort ze dat. Jou ja, nu al zo lang, maar jij weet niet wat ik wil. Wat oh, ga ik jou zeggen? Als ik droom, droom ik van jou en zie.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 Ik crazy ja, Ik wil je een beetje, beetje meer. Ja, dat was Jannis. Die wil je elke dag een beetje, beetje meer. En dat hopen we natuurlijk ook dat het voor die mevrouw geldt. Als ze hier eenmaal in Zandvoort woont, dat alle mannen zeggen tegen die alleenstaande dame, We willen u elke dag een beetje, beetje meer. Ja. En dit is een hele kale meneer. Coffee Black. Die luistert naar de naam Telly Sevelas. Uh, start this day like all the rest. First thing every morning that I do. Start me singing. But in the Als jij van hem gecharmeerd, Dolly, van, van, van die kale. tel iets of wel eens. Coach uh, Jack. Nou, nee, ik, vind, ik, ik hou van, van mannen met een grote bos, wilde bos haar. Krullen? Uh, Maakt of, me niet uit. Maakt maar niet ik, uit. ik ben niet zo op dat kale, nee. Dus je wil geen seks met die en kale? Dan, ik niet. Zeker niet als hij een lolly in zijn mond heeft. Ja, sommigen willen toch wel seks met een kale? Onder andere de Levine Boys. hoor die tellen je wel eens, ja. Seks met een kale. Nou. DJ G uh, Jerome die zit er ook bij, uh, Dolly. Uh, voor, even voor de, voor de insiders. Oké, okay. dat u het maar weet. Waarvan akte. Zo is dat. Ja. Het is uh, half, half één. één. En dat betekent dat het tijd is voor het regionale nieuws... van dinsdag 3 juni 2014. Ja, laat horen. We gaan er tegenaan. Meerdere voertuigen rukten zaterdagavond uit voor een Duits hondje... Of beter gezegd, de man die achter zijn hondje het water insprong vanaf de pier in Amuiden. Een Duits gezin was een lekker stukje aan het lopen op de pier toen ze nog een zwarte, vrij dikke stip van de pier afzagen verdwijnen. Het bleek het hondje te zijn van het gezin die van de pier afviel het water in. Het baasje van het hondje bedacht zich geen moment en dook achteraan.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 Nou, die hebben wat na te vertellen tijdens de aankomende diaavond. Wel nou een pirouaie hoor, dat rondje. Ja. <laughs> er lijkt dit jaar minder meeuwenoverlast te zijn in Haarlem en omstreken. De schreeuwende kakkers zorgden de afgelopen jaren voor veel overlast in de regio. Het Haarlems Dagblad hield vorige week een waar meeuwenoverlastonderzoek. De Haarlemers klommen massaal in de pen om hun ervaring door te geven. En wat blijkt? Er is dit jaar minder gekrijs en gekakte merken. Voor het tweede jaar op rij bemoeit ook de gemeente Haarlem zich met de overlast... en is zelfs een campagne begonnen door op elke hoek van de straat reclamezuilen in te komen. Te kopen, bedoel ik. deskundige Fred Kottaar durft zich niet aan harde uitspraken te wagen... over het verminderen van de overlast. Kottaar zegt in het Haarlems Dagblad... Zelf woon ik in Schalkwijk tegen de Poelpolder aan... Het lijkt dit jaar inderdaad minder te zijn, maar zoiets kan opeens omslaan. Iemand hoeft bij een vijver in de buurt maar de eentjes te gaan voeren... en opeens heb je er zestig meeuwen bij. Jouw FM nam de proef op de som en offerde het laatste stukje kibbeling op... en gooide het op het, het dakterras en niks te merken van die overlast.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 De twee hoofdrolspelers die vorig jaar zorgden voor misschien wel de meest spannende ontknoping ooit van het KLM Open... komen dit jaar weer naar Zandvoort. Ook is bekendgemaakt dat Robert-Jan Derksen, Matteo Manassero en Robert Carlsen in het KLM Open 2014 spelen. Ambassadeur van het KLM Open en titelverdediger Joost Luiten... zal voor golfliefhebbers in Nederland de belangrijkste naam op het zijn op het adviesje van 2014... De drievoudige titelwinnaar op de Euro European Tour... werd in 2007 runner-op op de Kenimer Golf Yard en won de titel in 2013. Sinds zijn overwinning vorig jaar maakte hij deel uit... van het Europese team in de Sieve Trophy. Hij heeft vier keer gewonnen en één keer verloren. En de Eurasia Cup. Twee gewonnen, één verloren. Dit seizoen heeft Joost al vijf top 15 resultaten behaald... inclusief een dertiende plaats in het WGC Cadillac Championship. En zijn weergaloze laatste ronde op de Masters, laagste score van de dag... leverde hem een ongekende 26 e plaats op. De eerste landelijke 3D print experience vindt op 14 en 15 juni plaats in Haarlem. Dat gebeurt bij de 3D makerszone op het Haarlemse bedrijventerrein De Waardenpolder.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 De natuurfilm De Nieuwe Wildernis is maandag uitgeroepen... tot ne beste Nederlandse film tijdens de uitreiking van de Rembrandt Awards 2014. Daarmee gaf de bioscoophit over de Oostvaardersplassen... het nakijken aan soof en daglicht die ook kans maakten. De bekendmaking van de jaarlijkse filmprijzen... een initiatief van filmjournalist René, René Mioch... en bepaald door het Nederlandse publiek... was in het Amsterdamse Hotel American. Barry Atsma won de award voor de beste acteur in Mannenharten. En Angela Schijf ging er met de prijs voor beste actrice vandoor... voor haar rol in Daglicht. Dan nog even dit. Op 5 juni van dit jaar is er een excursie in het Kostverloren Park. De start is bij het Quarles van Uffordlaan nummer 1. En, uh, hij start om 7 uur en duurt tot half 9. U kunt gratis meedoen... En een gids legt uit over alles wat in de flora en fauna voorkomt in het kostverloren park. Dan is er vrijdag 6 juni een subwedstrijd. Wat is nou weer een subwedstrijd? Nou, zal ik vertellen, dat is een stand-up paddleboard wedstrijd. Deze wedstrijd zal worden gehouden ter hoogte van de spot... Dat is een uh, strandpaviljoen in Zandvoort op de boulevard Barnaar 23A. Wie wordt Nederlands kampioen op de stand-up paddleboard? Als u mee wilt doen kunt u inschrijven op www.battleofthecoast.nl Dit was dan tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we nu over naar het weer.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 Woensdag neemt de bewolking toe en komt het tot enige regen. In de middag heeft de regen een wat buiig karakter. Het wordt omstreeks 18 graden en de wind gaat om van zuidoost naar zuidwest. Donderdag nog een buienkans, maar daarna wordt het snel warmer. Tot zover het regionale nieuws en het weerbericht. We gaan terug naar Charles. Met die staat hier met zijn paraplu op. Ja, het is, uh, wat dat betreft. Uh... Uh. Vandaag nog niet dat je zegt, uh, Dolly, hè? Dat, je, dat je zegt van nou, het is lekker weer. Nee, oh. maar er schijnt heel goed weer aan te komen. Het wordt echt zomer van de week en vooral in het weekend. Dus ja. ik zou zeggen, maak van dit weer gebruik en ga lekker luisteren naar de radio. En onderwijl lekker wat huishoudelijke klusjes doen. Nou, dat lijkt me heel Vind je ook goed. niet? Heb uh, jij niet een lekker ondersteunend nummertje nou, klaar liggen? Ik, ik, heb, ik heb nou iets heel moois, Dolly, want ik wou ja. voor ons nog een bakje koffie gaan intappen. Hè. Ja. Uh, en dan denk ik, nou, nou, dan kunnen de luisteraars ook genieten van hun lunch. Ja. En dan doen ze dan bij helemaal hele mooie muziek van Gary Moore Mooi en uh, onze gitarist. Dan heb ik het over de gitarist van de Ruud bent. Die kan het ja. ook zo fantastisch spelen. Oh, dan heb ik het over een nummer wat oorspronkelijk is van Fleetwood Mac. Ja, en het heet Need Your Love So Bad. Fantastisch. Nou, neem je, neem je broodje, uh, kopje koffie erbij, je ko kopje koffie. Of Jammer dat de melk op is. Ja. <laughs> en geniet van Need Your Love So Bad in een prachtige uitvoering uh, Gary Moore. so bad I need some lips to feel next to mine I need someone to stay Cause I know we can make everything all right. Listen to my plea, baby. Bring it home to me because I need. Ja, Dolly, ik weet niet wat je gedaan hebt... maar nou heb je mee wie hier naartoe geroepen met je, Niels. <laughs> ja, ik heb ook net gestrooid, hè. Het is gestrooid. Ja. Uh... Zie je het? <laughs> kom je veel kom je hier op het strand, op Zandvoort? Oh, valt wel mee, maar ik vind het wel heel lekker, ja. Vooral zwinters vind ik het lekker. Zwinters? Ja, heerlijk. Als er een beetje een briesje staat of zo. Heerlijk, ja. heerlijk. Zo'n lekkere, frisse wind om je oren. Ja. Maar ja, zomers is natuurlijk ook gezellig, ja. hè. Ja. Kijk, hey, die uh, luchtjes van de zonnelotion. We hebben het nou over Zandvoort. Ja, maar, daar hebben we het over. Maar als klopt. ik nou, als ik nou uh, de naam Benny Dorm zeg... dan zeg je wel iets misschien, hè? Ja, ja, ja. Er ja, ligt ja. een plaatsje in de buurt dat heet Denia. Ja. En op het internet wordt ja. er op dit moment meegeluisterd vanuit Denia. Goh, hoe is het mogelijk? Uh, dan heb ik een, uh, leuk. een goede vriend van me... die mij ook voorziet van, uh, van nieuwe muziek. Ja. En dankzij hem gaan we die sirenes laten luiden. En dat doen we met Chair Lloyd. Sirens. Hey. Mooi. Ja, die wil willen niet weg. <laughs> Ik ga er wel even tussen staan. Ja, geloof me. <laughs> Ja, ja daar gaan ze. Ja, je hebt je vogelverschrikken gelukkig meegenomen. Dat scheelt ja, alweer dat dat, al een, dat, dat al een heel stuk. Die hoef ik niet eens mee te nemen, jong. Nee, nee, staan nou, <laughs> nogmaals de sirens van uh, even kijken. Chair Lloyd Het was dat uh, met Sirens. Dolly, weet je, ik moet, ik moet jou nou, eigenlijk een geheimje verklappen. Oh jee. Ja. Moet iedereen even de, de radio uitschakelen? Nee, dat valt wel mee. Maar wat ik jou <laughs> eigenlijk wil vertellen, want jij kent me natuurlijk nauwelijks. Ja, klopt. Uh, Daar gaat natuurlijk, na nou, vandaag uh, gaat er verandering in brengen. Ja, voor heel Zandvoort, hè? Ja, maar ja. Ik, ik ben eigenlijk, en dat, ik, ik durf het bijna niet te zeggen... maar ik ben eigenlijk een rhinestone cowboy. Ja, dat dacht ik al toen ik je binnen zag komen met ja. die grote kleuvelet op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 Of the things I'll do with a subway token and a dollar tucked inside my shoe. There'll be a load en nog wat leuks doen uh, dit jaar Dorry dan bedoel ik vakantie ga je nog op vakantie ja ik ga even een paar weekjes naar mijn mami en oh naar je mami ja, ja, ja maar ja, goed ja. dat kan ook in heemstede zijn waar ga je dan ja doen? ja ja ja nee ik ga naar, de, naar Griekenland ga ik even lekker een paar weken. Uh, een eiland of het vasteland op een eiland op ja een, ja ja een eiland. Uh, uh, uh, kan het kan zomaar zijn, ja. <laughs> Ik sta nergens meer van te kijken. <laughs> hey, maar nee, welk eiland? Welk eiland is? Het? Nou, nou heb je Meneer Schuur gemaakt. Dus. Uh, ja, nou, zij, zij is regelmatig op het uh, eiland Corfu te vinden. Corfu? Ja, ja, ja. ja. Oh, okay. oh, ze woont ja. niet in Griekenland, dus? Nee, niet echt, maar ze is er wel heel veel. En ja. Het... Heeft ze daar ook een relatie of zo? Ja, ze heeft een vriend, ja. Ah. Ja, ja, ja. En is jouw ja, jou vader overleden? Of, of? Nee, nee, ben je mal? Nee, die, die is er nog steeds, hoor. Oh, ja, wel. Ja. En goed, goed, goed, goed, goed contact met allebei. Absoluut. Ja, ik ben helaas mijn ouders kwijt. Ja, dat gaat zo. Ja. Ah, die hebben een uh, respectieve leeftijd bereikt, hoor. Ja. Uh, mijn vader 76, mijn moeder uh, 88, dus... Uh... Zo, ja, ja. <middels> We gaan eruit met de Beach Boys, want ik zie je op het klokje van gehoorzaamheid... dat het alweer bijna nieuws en reclame voorbij komen. Ja, en u weet het, hè? De verzoekjes die mogen altijd doorgebeld worden of even via Facebook. Zo so is dat.